8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Vrachtschip stabiel voor de kust van Zandvoort. Werkgelegenheid is daalt en VVD wil regionale omroep op Nederland 3. Voor de kust van Zandvoort proberen sleepboten bij daglicht... het vrachtschip Ocean Victory weg te slepen. Het 170 meter lange schip kwam gisteren in problemen... toen een ketting van een boei in de schroef terecht kwam. De motoren vielen uit en het schip dreef naar de kust. Vannacht slaagde een sleepbot erin een kabel aan het schip vast te maken. Ook werden twee ankers uitgegooid. De twintig opvarenden van de Ocean Victory liepen geen gevaar... en bleven vannacht aan boord.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 De werkheid, werkgelegenheid voor laagopgeleiden neemt toe. Vaak gaat het daarbij om werk dat niet geautomatiseerd of naar het buitenland verplaatst kan worden. Zoals dat van schoonmakers, kappers of bouwvakkers.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 Daar zou de overheid religieuze organisaties soms bevoordelen... en atheïsten en humanisten als buitenstaanders behandelen. Voor wat betreft Nederland worden PVV-leider Wilders... en cartoonist Gregorius Nekschot genoemd... omdat ze werden opgepakt of zich voor de rechter moesten verantwoorden... omdat ze moslims zouden hebben beledigd.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 Ghana is trots op zijn verkiezingsreputatie. Sinds het einde van het militaire bewind in de jaren 90... werden vijf transparante en geweldloze verkiezingen gehouden. In tegenstelling tot andere Afrikaanse landen in de regio. De programma's van de regionale omroepen... moeten volgens regeringspartij VVD worden uitgezonden op Nederland 3. Op die manier zou de programmering het minst te lijden hebben... onder de bezuinigingen van in totaal 300 miljoen euro op de publieke omroep. VVDA-Huizinga gaat dit vandaag bepleiten tijdens de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer. Volgens Huizinga zou zijn partij het liefst zien dat Nederland 3 wordt opgeheven. Maar daar voelt het kabinet van PVDA en VVD niet voor. In Den Haag is fotojournalist Simon Smit overleden. De foto die hij maakte van prinses Juliana met prins Bernard op een tandem ging de hele wereld over. Smit won in zijn carrière tweemaal de Zilveren Camera in 1955 en 1957. In 1955 stonden er op de winnende foto twee nonnen... die vanaf het dak van het klooster de Taptoe Delft bekeken. En twee jaar later legde Smit in Den Haag vast... hoe een blinde man uit het water wordt gered. Smit begon in de jaren 30 bij een persbureau. Later werkte hij ook nog voor het katholieke dagblad Het Binnenhof... en de Haagse Courant. Simon Smit was 98 jaar. De Australische politie raadt mensen af om gebruik te maken van kaarten van de iPhone en de iPad. De kaarten van Apple Maps kunnen levensgevaarlijke situaties opleveren doordat ze fouten bevatten. De politie heeft al verschillende automobilisten moeten redden die verdwaald waren in het enorme binnenland van Australië. Apple nam eerder dit jaar afscheid van Google als leverancier voor kaarten op de iPhone en de iPad. En gebruikt sindsdien eigen kaarten en locatiegegevens. En sindsdien wordt er veel geklaagd over fouten. Dan het weer nog. Vandaag regen en natte sneeuwbuien. Maar ook zon, een stevige noordenwind en het wordt een graad of vijf. Morgen in de kustprovincies winterse buien. In het binnenland flinke zonnige perioden. In het uiterste oosten wordt het rond het vriespunt. En aan de westkust wordt het plus vier. ANWB ah, Verkeersinformatie met 240 kilometer in totaal... is het tot nu toe een normale ochtendspits te noemen... met de meeste files rond Rotterdam. En dit zijn de plekken met de meeste vertragingen en bijzonderheden. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen knoopert Azelo en Alfred Rijssen staat 3 kilometer file. Er ligt daar een lading glas op de weg en dat houdt de rechterrijstrook dicht. 9 kilometer file op de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam. 11 kilometer op de A10, Ring Amsterdam-Zuid richting West, richting Zaanstad. 11 kilometer dus tussen Schellingwoude en Knopend Meer. Dat uh, kwam door een ongeluk, de weg is weer vrij. 2 kilometer op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen Knopend Rijnsweert en Afrit en Dolder. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Knopend Oort en Knopend ewijk staat 12 kilometer.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 Alex. Resultaat geldt. Het NOS Radio in journaal Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Eindelijk is zijn record dan uit de boeken. Dat van Der Bomber, Gert Müller en Lionel Messi kregen het voor elkaar. En gaat alleen de Is Daar Messi. Messi con Iniesta. Iniesta busca de passen. Er para el argentino remata Messi gol. Ja, in Almere is vandaag de uitvaart van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Volgens KNVB-voorzitter Michael van Praag moet zijn dood een keerpunt worden. U hoort van Praag zo dadelijk. En na grote ongelukken over rampen zijn slachtoffers veel te vaak zoek. Nederlandse hulpdiensten zijn niet goed voorbereid op grote rampen in Nederland. Met name bij het registreren van slachtoffers gaat het vaak mis. Blijkt uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie... en de Inspectie voor de Gezondheidszorg... die gezamenlijke treinongeluk in Amsterdam in april onderzocht. Het rapport is in handen van de NOS. De Tweede Kamer is bezorgd over deze conclusie. U hoort Nina Kooijman van de SP. Ik kan me heel goed voorstellen dat het eerste wat hulpverleners doen bij een ramp... denken ik ga het slachtoffer helpen en niet nadenken over registratie. Terwijl juist ook dat kan helpen dat je slachtoffers nou ja, niet nog een keer een paar keer uh, ziet. Dus dat je niet dubbel werk aan het doen bent. We praten erover door met Ira Helsloot, bijzonder hoogleraar bestuur... en veiligheid aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Meneer Helsloot, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het met mevrouw Kooyman eens? Is dat registreren zo belangrijk? Nee, nee, nee, nee. En ik hoop ook maar dat dit een vergissing is. Dat dit niet in het rapport van die inspectie staat. Want dat zou nogal dom zijn. Uh, we hebben juist de afgelopen jaren in Nederland eindelijk een keertje realiteit gebracht. in de rampenbestrijding. We hebben begrepen dat we die registratie in die eerste uren eigenlijk nooit op orde gaan krijgen. Het is nog nooit gelukt. Het gaat ook niet lukken. Dus we moeten juist reëel zijn. En dat, dat proberen we ook te zijn naar de Nederlandse burger. Van let op. Het gaat ons uren kosten om die registratie op orde te krijgen. We verwachten eigenlijk dat mensen dat lichtgewonden... die proberen we te helpen om zo snel mogelijk contact op te nemen... met het thuisgrond. En tegen hen te zeggen, organiseer nou even een informatieketen. Dat mensen zelf horen dat je in orde bent. En dat we ons alleen nog maar richten... Als het gaat om registratie op degene die in ziekenhuizen zwaar gewond zijn uh, of dood. Uh, en en dit, dit lijkt echt een hele stap terug. Als, uh, maar daarom kan het er nooit zo staan. Want het ministerie uh, heeft hier uh, net beleid over gemaakt. Het is keurig aan de Kamer meegedeeld. Dus ook de Kamer. Uh, die weet hiervan uh, en was het hier uh, mee eens. Dus hier hmm. moet ergens moet een vreemd misverstand zijn. Oké, okay, nou, uh, dat wachten we dan even af, want het rapport moet nog ge gepresenteerd worden. Maar goed, we hebben het in handen, we hebben het ingezien: het staat erin. Is uh, de, de standaard hè, die minister Opstelt uh, uh, heeft ingevoerd, nadat het bleek ook weer niet helemaal goed gegaan te zijn tegen, tijdens de vliegtuig met uh, Turkish Airlines, bijvoorbeeld. En ook bij Alfa aan de Rijn uh, was de hulp niet altijd in orde. Is de standaard die hij vervolgens heeft opgesteld. Wel modern in uw ogen? Uh, ja, zeker, zeker. Er is een project dat dus ook door het ministerie is, uh, uh, is, is omarmd. Wat ook door, door de, de, de, de hulpverleningsdienst in Nederland uh, verenigd in de zogenaamde Veiligheidsberaad, is uh, omarmd. Waarin juist als uitgangspunt is vastgelegd hè, dat we uh, ook voor registratie uitgaan van zelfredzaamheid van lichtgewonde okay. slachtoffers en niet gewonde slachtoffers. En proberen hen te stimuleren om uh, uh, zelf hun verwanten uh, te informeren. En, en, en dat we juist tegen de rest van uh, de wereld zeggen: let op, het gaat ons echt acht uur tenminste kosten voordat wij iets zinnigs kunnen zeggen over registratie. Want die eerste prioriteit ligt en terecht. Bij hulpverleningen. En uh, je kunt niet tegelijkertijd van iemand verwachten dat hij uh, eens een keertje fijn uh, hulp gaat verlenen. Iemand die, die, die echt zwaar gewond is aan het helpen, is, die moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. En ondertussen ook nog een heel ander proces hebt. Gaat proberen ergens een uh, naam uh, vandaan te halen, et cetera. Dat, dat gaat gewoon uren duren. Dus de gedachte ook, uh, ik zag dat gisteren op het uh, nos journaal uh, dat je ergens op een rampterrein zou kunnen gaan vragen... iemand geef uw naam eens. Nou, degene die dat kunnen zeggen, hoef je het niet te vragen... want die kunnen hun eigen verwanten wel informeren. Mm -hmm. En degene die het niet kunnen zeggen... dat zijn de juist waar je op moet richten, zwaargewonden en, en doden. Ja, daar hoef je natuurlijk niet met een aantekening een boekje naast te gaan staan. Maar aan de andere kant, meneer Helsloot, u weet hoe dat gaat. Waar is mijn vader, moeder, zoon, dochter? Iedereen wil het weten en wel zo snel mogelijk. Is het dan niet ouderwets dat het dan zo lang nog wel moet duren? Het is toch ook een kleine moeite om het goed te registreren. Nou nee, dat is, dat, dat, dat, het is dus niet ouderwet dat het lang duurt. En het is geen kleine moeite, want zelfs een onmogelijke opgave. Hè? Over de hele wereld uh, uh, lukt dat niet. En terecht, Om precies om de reden wat ik zeg. De mensen die, die je zou willen registreren, dat zijn zwaar gewonden en doden. En die kunnen het niet tegen je zeggen. Uh, en de andere mensen, ja, die hoef je niet te gaan registreren. Die kunnen zelf uh, hun verwanten uh, informeren. Uh, hè? Dus Het enige wat wij tot nu toe vaak gecultiveerd hebben... is dat we niet tegen mensen die zelfredzaamheid bevorderd hebben... maar gezegd hebben... Nou bel maar een landelijk nummer en daarmee gesuggereerd dat je dan ook meteen informatie zou krijgen. Denk, ja. We moeten dus veel meer, uh, en, en dat is op allerlei plekken, uh, in Nederland is dat gelukkig bezig, moeten we veel realistischer zijn en zeggen er zijn beperkingen aan de rampenbestrijding. Uh, je zult heel veel zelf moeten doen en de rest, uh, de overheid richt zich vooral op de mensen die het echt nodig hebben. Maar dat kost uren om daarna... Uh, ja, precies. Maar, maar meneer Hamza, toch nog eventjes, want het blijkt ook dat de plannen en procedures niet aanwezig waren of niet werden nageleefd. Uh, op zich moet er toch, lijkt mij, iets van een plan liggen waar iedereen zich aan houdt. Zodat, uh, nou ja, zoals dat dan heet, de klokken gelijk staan en uh, de neuzen dezelfde richting op. Dat iedereen weet wat ze van elkaar wat, wat ze doen. Ja, ook helemaal eens, natuurlijk. Uh, het grote probleem in Nederland, uh, dat is, dat is uh, al twintig jaar het geval op minst. Of, uh, al, al, al daarvoor ook, toen we die BB hadden. Uh, is dat de plannen, dat we mooie plannen maken, maar dat die nooit de toets uh, van de werkelijkheid kunnen doorstaan? Nee. Omdat die plannen, daar staat dan inderdaad in dat we zeg, zeggen wij tegen hulpverleners: Gaan registreren. Ja. Dan staat het mooi in het plan. Hè? Dan kan zo'n plan ook mooi naar de kamer. En dan zegt iedereen: Goh, wat hebben we dat goed uh, geregeld op papier? Terwijl we weten dat het in de praktijk zo'n hulpverlener daar geen tijd voor heeft. Die dus nee. zijn heel andere dingen bezig. Uh, dus het is correct dat nog steeds heel veel van onze plannen ouderwet zijn, die moeten dus veel dunner, veel realistischer. En daarin moeten we niet hulpverleners opzadelen met onrealistische verwachtingen. Okay. En ook dus niet de maatschappij dingen beloven die we niet kunnen waarmaken. Ira Helsloot, bijzonder hoogleraar besturen van veiligheid in Nijmegen. Dank u wel, meneer Helsloot. Graag gedaan. Over Messi hoort u zo dadelijk vanuit Spanje en vanuit Duitsland. Want Messi heeft het record van Gert Müller gebroken. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. 300 kilometer in totaal is iets drukker dan normaal gesproken. Er zijn, is, er zijn wel wat files door ongeluk op dit moment. Op de A6 bijvoorbeeld Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Buitenwest en kropend Muidenberg, 13 kilometer. Door een ongeluk zijn de twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A12, de Haag richting Utrecht. Tussen Nootdorp en Zoetermeer staat daar... 2 kilometer file en ook daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Oosterhout en Geertruidenberg... 5 kilometer en daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vanmiddag is in Alnieren de besloten crematie van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Er wordt veel belangstelling verwacht en daarom is de dienst ook buiten te volgen. Ook gisteren was er veel belangstelling tijdens de stille tocht. 12.000 mensen liepen mee.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 Dat zegt KNVB-voorzitter Michael van Praag. Hij sprak met Paul Sanders. Meer over die stille tocht vindt u op onze website nws.nl. Even naar binnenland en dan vindt u hem daar. Tien voor half negen gaan we weer eens kijken. In Eindhoven bij Mark Robin Visser tussen de Vrezen en de Boeren. Met een metaalverwerkend ja. bedrijf, Mark Robin. Ja, een toeleverancier van de Duitse auto-industrie. Daar ging het heel lang goed. Maar ook zo komt er daar een beetje de klat in. Maakt ze zich zorgen? Ja, nou, een beetje de klat. Ik heb cijfers gezien van Opel. Even aan de directeur vragen. De, kent u de cijfers van Opel? Hoe, hoe het daarmee, daar, daar, daar staan echt banden stil, hè? Lopende banden. Ja, In Duitsland. Daar, daar wordt de productie regelmatig stilgezet op dit moment. Ja, hoeveel auto's worden er nog gemaakt? Weet u het? Op dit moment zou ik het niet weten. Maar als ik de aantallen kartenpannen zie, die zijn gehalveerd de laatste tijd. Nou, en dat zegt genoeg? Dat zegt zeker genoeg. Want die kartenpannen, worden die hier gemaakt trouwens? Nee, die worden bij een klant van ons gemaakt... Dan komen ze weer hier, want jullie maken dan weer de boren, waarmee, de frees waarmee je die dingen kan uh, bewerken. Ik loop even naar Safet. Meneer Safet, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bent u aan het doen? Ik ben uh, boren aan het uh, sluipen. En dit zijn dan bijvoorbeeld van die boren die bijvoorbeeld voor motorblokken of voor kartenpannen en zo worden gebruikt? Ja, juist, ja. Maar ja, als niemand die, die motorblokken wil hebben, dan, uh, dan heeft, heeft u ook geen werk meer. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Weet u nou waar deze, want we hebben er nou een in de hand, waar, waar deze voor gebruikt wordt? Uh, dat weet ik niet, nee. Nee? Nee, niet precies. Nee. nee. Zeg, meneer Zaffet, vandaag komt de Nederlandse Bank met nieuwe cijfers over de economie. Ja. Gaat, u, gaat u vanavond ook voor de televisie zitten in volle spanning? Nee. <lacht> niet echt. <lacht> ik denk het niet. <lacht> ik heb gehoord hier, 2012 is een goed jaar geweest voor dit bedrijf. Alleen het komende jaar moeten we nog maar zien hoe het gaat. Ja. Ja, je kunt uh, van tevoren uh, niks zeggen, dat uh, allemaal gaat lopen. Dus, uh... Bent u hier vaste dienst hier? Nou, ik werk hier nog niet zo lang. Ah. Ik heb twee maanden. Dus, uh... okay. Is het ja. leuk? Is ja, het leuk, Bert? Zeker leuk. Oké. Okay. Ik heb hiervoor uh, ook uh, ongeveer hetzelfde werk gedaan. Ik kom uh, van dat kom ik Aha, vandaan. Van dat. Dus uh, ja, ik ken het werk al. Dus, uh... Oké. Okay. Nou, Veel plezier hier. Uh, ik hoop dat u mag, mag blijven in het komende jaar. Oh, ik hoop het ook. Daar gaan we vanuit. Ik zal het even aan de directeur vragen. Mag hij blijven trouwens? Want ik hoor net dat hij, uh, hij nog maar net hier werkt. Hij doet het uitstekend. Dus ah. ik ben zeer tevreden over hem. Ja. Maar goed, als het nou slechter gaat, dan gaat hij er als eerste uit. Als wij goede mensen opgeleid hebben, gaan we die zomaar niet laten gaan. Ja. Dat, is, dat is dan weer fijn voor Savet. De... Ik, ik loop even verder hier door de werkplaats. Ik mag me hier gewoon... Uh, vrijelijk uh, bewegen. Dat is ontzettend leuk, want ik had net John gesproken. Ja, die is hier. Wat bent u aan het doen? Ik ben een uh, machine af aan het stellen, voor uh, een frees te slijpen. Weer een frees. Weer een frees. Vanmorgen ook al. Je bent de hele dag met frezen bezig. Alleen, het zijn nou hele grote frezen. Oh, ja, deze zijn heel groot, ja. ja. ja. Dit is toch wel uh, 30 centimeter lang? Ja, zeker. En uh, ja. 32 millimeter dik. Ja. Het is heel specialistisch werk. En we hadden het er vanmorgen al over. Je bent uiteindelijk afhankelijk van anderen. Ja. Hoe het in de rest van het de, van de bedrijfsleven gaat. Uh, van hoe het met jouw baan ook gaat. Ja, zeker. Ja. Is dat niet ook een beetje een eng idee? Nee, vind ik niet. Nee? Want uh, ik heb de vertrouwen wel in de economie dat dat goed gaat. Ja? En uh, dat het uh, werk blijft komen. Oké. Okay. En waar komt dat vertrouwen dan vandaan? Want je hoort er overal om je heen dat het helemaal niet goed gaat? Uh, de hoeveelheid werk dat wij binnenkrijgen. Het is hier druk? Ja, eigenlijk wel. Ja? Vertel eens. Uh, Jullie beginnen een uur eerder, hè, geloof ik. Wij beginnen vandaag toevallig een uur, een uur eerder. Uh, omdat wij deze speciale frezen nu gaan maken. Ja. Uh, maar normaal, uh, de afgelopen tijd, hebben wij toch best veel over moeten werken. Om uh, al het werk uh, dat is klaar, een goed teken. te krijgen. En Dat is een goed teken. Dat is beter dan dat de baas zegt: kom maar een uurtje later morgen. Ja, zeker. Dat willen we niet horen. Nee, dat willen we zeker niet horen. <laughs> Oké, okay, nou ik ik wens je veel succes met de vrezen verder en ik uh, ga eens kijken of ik er nog wat van kan leren. Weet dus je dat ik geschikt ben voor het metaalbewerkingsvak? Eerlijk uh, zeggen. Uh, denk het niet. Fijn, bedankt, John. Prettig kennis te maken. Tot straks. Ongeluk! Oh. Zie jij Iniesta? Loaver! En atrás solo el manchego. Iniesta Messi Messi con Iniesta Iniesta busca el pase atrás para el argentino remata Messi goal. Gol gol. Ja, ja, ja, en dat ging oh, nog heel lang oh, door oh, oh, in Spanje. Het commentaar van gisteravond bij uh, nummer 86, het 86e doelpunt van Messi, de Flow. Een buitenaardse prestatie, daar kwam het zo ongeveer op neer. Wat er allemaal geroepen werd. Even snel vertalen. Zat hij erin dan? Want ik ik het denk even. het, oh, ja. Okay. Dacht je van niet? <laughs> ik dacht van <even> niet. <laughs> Voilà, als Argentijn al niet heilig was verklaard, dan is dat nu het geval. Messi passeert met zijn 86 doelpunten dit kalenderjaar... de al even legendarische Duitser Gerd Müller. Vanuit Spanje aan de telefoon Edwin Winkels. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Staat dat op alle voorpagina's? Ja, natuurlijk. Dat uh... Al is het, het inmiddels het zoveel record dat Messi al breekt, uh, wat doelpunten betreft en, en op zo'n jonge leeftijd ook nog 25 jaar. Maar uh, ja, heel groot. De meest duidelijke is, is Elmo de Deportivo, een sportkrant uit, uh, uit Barcelona, die zit echt in koeien letters uh, 86 en een grote uitroepteken. Dat is het aantal doelpunten dat hij scoorde. Dit jaar tot nu toe. En, en daarmee overtrof hij inderdaad Gert Mullen, die uh, in 1972, dat is ook al 40 jaar geleden, uh, ooit 85 doelpunten in één jaar. Daar Dan gaan we naar Berlijn, daar is correspondent Tim de Wit. Tim, Duitsland in Rouw. <laughs> nou, zo erg is het ook weer niet. Hoor. Dit zat er natuurlijk wel aan te komen. Eerst pakte Messi uh, vorig jaar al het record van Muller af van het meeste doelpunten in het scoren. Nu dus in een kalenderjaar. Uh, maar ik, ik las wel wat kritiek toch ook, want, zeggen ze in Duitsland... ...Müller had voor zijn 85 doelpunten maar 60 wedstrijden nodig. Ja. En Messi 67. Je dan, hè. En, en daarnaast, Müller die nam nooit penalties. En Messi wel. Dus, zeggen ze in Duitsland, Messi had het wel ietsje makkelijker. Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè, Twin? Toch? Ja, zeker. Er wordt tegenwoordig meer gevoetbald. Dat valt er nog mee, hoor. Dat Müller in die tijd al... 60 wedstrijden speelden. Het zijn wedstrijden en met de club. Dat was toen Bayern München en het nationale elftal. En Messi, dat uh, is uh, en met Barcelona en met Argentinië. Wat het aantal strafschoppen betreft trouwens, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar Messi heeft er dit jaar niet meer dan 6 of 7 gescoord, geloof ik. Dus dat valt dan nog mee. En, uh, inderdaad, hij staat nu op 66 wedstrijden, maar hij heeft er dit jaar nog 3 te gaan tot het einde van het jaar, om dat record dus nog verder op te, te krikken. En waarschijnlijk onbereikbaar voor de volgende 40 of 50 jaar te maken. Ja, hij werd uitgebreid geknuffeld op het veld. Uh, wat, heeft u er zelf al iets op gezegd? Vindt u het zelf ook belangrijk? Interessant? Leuk? Nee, nou ja direct na, na afloop werd hij er voor de camera's naar gevraagd. Hij zegt, uh, van het belangrijkste zijn die drie punten. Daardoor houden we de, de achtervol van nou, de competitie op afstand. Zijn die dat echt? Uh, mm. ja, nou, ja, nee. Dat, dat, hij is, maar zo is hij ook. Uh, zo is hij werkelijk. Hij zegt die prijzen, individuele prijzen. Het is wel leuk. Dat zijn de nummers die er staan. Hij zegt maar zonder al de medespelers die ik heb uh, zou ik dit niet kunnen. Aan de andere kant, die medespelers ook vooral op Twitter of Facebook uh, vannacht lieten weten dat het echt bovenmenselijk is wat Messi doet en, en Gira de Hij zegt laten we alsjeblieft elk moment van ons leven nog van missie gaan genieten, zolang we nog kunnen. Want het is onbetaalbaar om van zo dichtbij te zien elke dag. Ja, nou dat, dat is zo. En, en Muller, hoe, hoe is het eigenlijk met, uh, met Gert Muller, Tim? Nou ja, ik, ik heb even gezocht of hij had gereageerd op, uh, op dit record van Messi. En uh, hij had afgelopen week al uh, tegen de krant Die Welt gezegd... nou, als iemand het verdient om dit record te breken, dan Messi wel. Want hij is gewoon de beste speler van de wereld. Maar aan de andere kant, Muller verschijnt uh, zelf zelden nog in interviews. Uh, ja, hij raakte naar zijn voetbalcarrière aan lage wal. Uh, werd alcoholist, kon ook niet meer voor zichzelf zorgen. En uiteindelijk heeft zijn oude club uh, Bayern München hem uit de misère gehaald... door hem, uh, door hem te laten afkicken van de drank... En sindsdien werkte hij ook bij de club. De laatste jaren is hij betrokken bij het elftal van Bayern München. Maar vorig jaar bijvoorbeeld nog werd hij voor even vermist... nadat hij met de beloftes in Italië was geweest. En werd hij uiteindelijk in een hele verwarde toestand aangetroffen. Ja, dus een van de grootste voetballers aller tijden... kende dus een vrij treurig leven na het voetbal. Maar goed, door al het gedoe rondom zijn records nu weer... wordt hij in Duitsland in elk geval vooral herinnerd... als de beste spits die ze ooit hadden. Ja, alhoewel Klozen ook in de buurt al aan het komen is, hè? begrijp ik. Ja, klopt. Ja, want Müller heeft nog één record. Uh, hij is nog altijd topscorer alle tijden van het Duitse elftal. Nou ja, één voordeel. Uh, dat record kan Messi in elk geval niet van hem afpakken. Maar uh, zoals je zegt, Kloosje zit hem op de hielen. Want uh, die heeft er nog maar drie nodig om ook dat record te verbreken. Ja, en als dat gebeurt, dan is Der Bomber, hè, zijn bijnaam... na 40 jaar op alle fronten van de troon verstoten. Kijk, nou nog even terug van de hiel van Der Bomber naar de knie van de Vlo. Hoe is het met de knie, Edwin? Uitstekend, hij kreeg een tikje vorige week, maar dat was echt helemaal niks. En, en trouwens op de voorpagina's noemen ze hier en vandaag niet de Vlo, maar Torpedo. Zo. Want uh, al is Gert Muller in Duitsland de bomber, in Spanje heeft hij altijd bekend gestaan als uh, uh, een Torpedo. Dus uh, vanaf nu is het ook een beetje Torpedo Messi in plaats van de Vlo Messi. <lacht> Edwin Winkels vanuit Spanje, dankjewel. En ook Tim de Wit vanuit Berlijn.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 NOS Journal. Belastingdienst ook s'avonds op pad. En regionale omroepen naar Nederland 3, wil de VVD. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Belastingdienst komt voortaan ook s'avonds langs. De dienst gaat 1600 extra mensen inzetten om belastingsschulden te innen. En die gaan dus ook buiten kantooruren op pad. Daarvoor worden naast de eigen deurwaarders... voor het eerst ook commerciële incassobureaus ingezet. Dat plan kost 157 miljoen euro per jaar. Maar staatssecretaris Wekers denkt dat het de schatkist jaarlijks 600... 163 miljoen gaat opleveren. De VVD wil dat de regionale omroepen gaan uitzenden op Nederland 3. De partij komt vandaag met dat plan tijdens het Kamerdebat over de omroepen. Die moeten in totaal 300 miljoen gaan bezuinigen. En dat zou op deze manier deels kunnen worden opgevangen, denkt de VVD. Een van de regionale omroepen, RTV Utrecht, ziet het idee wel zitten. Directeur van de Lucht. Ik vind het een uitstekend plan. Samenwerking met de, met de landelijke publieke omroep zou een enorme stap voorwaarts zijn. Maar ik denk dat je het, het journalistieke apparaat, zoals het zich dat op dit moment in de regio vindt... dat je dat eigenlijk wel ongemoeid zou moeten laten. Hij vindt dus dat er wel genoeg ruimte moet blijven om het nieuws in de provincie goed te verslaan. De VVD benadrukt dat de partij het derde net het liefst zou opheffen. Maar daar voelt het kabinet niks voor. Mensen met een mbo-diploma of een andere gemiddelde opleiding komen steeds moeilijker aan een baan. De werkgelegenheid daalde voor hen in de afgelopen tien jaar met 4,5 blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Het gaat dan bijvoorbeeld om boekhoudkundig werk of het maken van berekeningen. De banen verdwijnen onder meer door automatisering of door het verplaatsen van werk naar het buitenland. Voor opgeleiden zoals kappers, schoonmakers of bouwvakkers is er juist meer werk. De Ocean Victory, het vrachtschip dat vannacht op de Noordzee in problemen raakte, dat ligt stabiel. Het 170 meter lange schip wordt voor de kust van Zandvoort op zijn plek gehouden door ankers en een sleepboot. En wanneer het schip versleept kan worden is nog niet duidelijk, zegt de kustwacht. Ja, op dit moment waait het nog behoorlijk. Windkracht 7 staat er ongeveer uit. In de loop van de dag gaat het wel iets afnemen en dan zal ook geprobeerd worden het schip daar weg te slepen richting Aamuiden. Rond 9 uur zullen Bergingsbedrijven Zwitser en mensen van het havenbedrijf Amsterdam aan boord gaan met een helikopter. En die zullen dan aan boord ook de situatie nog even bekijken. De twintig bemanningsleden van het schip zijn nog altijd aan boord. In Den Haag is fotojournalist Simon Smit overleden. Hij was 98. Smit werd wereldberoemd door een foto die hij maakte van prinses Juliana met prins Bernard op een tandem. Hij won in zijn carrière twee keer de zilveren camera. Eén keer stond, uh, stonden op de winnende foto twee nonnen die vanaf het dak van het klooster naar de tap toe Delft keken. En twee jaar later legde Smit in Den Haag vast hoe een blinde man uit het water werd gered. Het gebouw van CTV in Christchurch, Nieuw-Zeeland... dat vorig jaar instortte bij een aardbeving, dat gebouw deugde niet. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse overheid onderzocht. Had zelfs nooit een bouwvergunning mogen worden afgegeven, staat in het rapport. Toen het gebouw instortte, kwamen 115 mensen om het leven. Hun nabestaanden hopen dat de verantwoordelijken worden aangepakt. Nothing will change for me or for the families but if there is a case of negligence or whatever that's up for the appropriate people to instigate proceedings. Voor mij verandert er dus niks zegt hij, maar de juiste mensen moeten actie ondernemen En totaal kostte die aardbeving in Christchurch aan 185 mensen het leven. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer online. Een actief lage drukgebied passeert ons aan de noordoostkant. De depressie levert een stevige noordwestelijke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 De temperatuur loopt tot een van 4 graden aan de westkust, tot rond het Vriespunt in het uiterste oosten van het land. De noordenwind is zwak tot matig boven land en lokaal vrij krachtig aan zee. AWB verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits: 300 kilometer. De meeste files rond Rotterdam en ook bij Amsterdam veel files. De plekken met de meeste vertraging op de A6 Lelystad richting Muiden: 13 kilometer. Het is dus al meer buiten West- Knoop en knoopend Muidenberg. Dat komt door een ongeluk. Op de A10 Ring Amsterdam, Koenplein richting Koenplein, dus richting uh, Zaanstad. Tussen Afrit Volendam en Osdorp staat 17 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout, Zuid en Geertruidenberg, 7 kilometer, ook door een ongeluk. En ook daar is de weg weer vrij. En op de A50 Arnhem richting Os, staat tussen knop het Grijsoord en knop het Ewijk een file van 12 kilometer.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 Het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op het Haagse station Hollandspoor Spoor zijn gisteravond twintig mensen aangehouden. na een herdenking van Rishi van 17, die daar vorige maand werd doodgeschoten door een agent. Ze werden opgepakt, die mensen, omdat ze de orde verstoorden. Jos Klaren van het KLPD, goedemorgen. Goedemorgen. Wat deden die mensen daar dan? Ja, dat was een spontane herdenking. Overigens uh, niet gesteund door de familie van de doodgeschoten jongen. Maar een 25-tal jongeren meenden toch uh, bij station Hollandspoor... rond 4 daar uh, de jongen te herdenken. Daar hadden ze ook de gelegenheid voor, tot 5 uur. En daarna moest het ook afgelopen zijn. En een 20-tal uh, jongeren wilden zich daar niet aan houden. En die zijn daarop aangehouden. Mm, maar is dat een reden om ze dan meteen aan te houden? Omdat ze niet weg wilden? Of gebeurde er meer? Nee, nee, er was verder uh, niet echt veel uh, gedoe. Maar wel, uh, die mensen uh, wilden zich niet verwijderen van het station. Ze hadden van de NS tot vijf uur de gelegenheid gekregen om daar die spontane herdenking uh, te doen. Uh -huh. En in het kader van de rust en veiligheid op het station uh, is toch bepaald dat daarna uh, de herdenking voorbij moest zijn. En een twintigtal van hen wilden zich daar niet aan houden. En die moesten toch uh, met enig duwen en trekken door de politie worden afgevoerd en uh, naar een politiebureau worden overgebracht. Aha. Uh -huh. en, en kende u deze... Twintig? Uh, want het waren er uiteindelijk twintig. Zat er de bekende bij van de politie? Nou, wij hadden de indruk dat het niet allemaal mensen uit Den Haag waren. Dat ook mensen uit andere plekken van het land naar Den Haag waren afgereisd... om deze spontane herdenking uh, te organiseren. Uh, dus het is niet echt iets wat vanuit Den Haag is uh, georganiseerd. Okay, okay. En, en ze zijn meegenomen, de Klaren? Waar zijn ze nu? Zitten ze nog vast? Nee, ze zijn gisteravond op het politiebureau uh, verhoord en ze zijn daarna uh, vrijgelaten met een proces verbaal op zak uh, en de officier van justitie moet bepalen wat er verder voor straf uh, gaat volgen. Wist u dat ze zouden komen? Want ik begrijp dat de actie was aangekondigd via Facebook, hè? Ja, we hadden begin deze week al uh, de indruk dat er een uh, bedenkingsbijeenkomst zou worden georganiseerd en uh, vandaar dat wij daar wel op waren voorbereid. Verwacht u sowieso uh, meer onrust rond de dood van deze jongen? Dat zou je aan de politie in Den Haag moeten vragen. Maar wij hebben als politie niet de indruk dat er nog meer herdenkingen zullen komen. Goed. Dank dat u ons even wilde bijpraten, meneer Klaar. Gaan we naar Zuid-Afrika. Want Nelson Mandela werd afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis. En de schrik sloeg velen om het hart. Maar volgens de Zuid-Afrikaanse president Zuma, die hem gisteren bezocht in het ziekenhuis... gaat het goed met de 94-jarige Mandela. Bart Luierink, journalist en hoofdredacteur van ZAM, Zuid-Afrika Magazine. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het nieuws dat Nelson Mandela naar het ziekenhuis was gebracht... dat veroorzaakt uh, altijd een schok. Nu ook weer in Zuid-Afrika. Uh, ja, waren er heftige reacties? Ja, het is een moment waarop veel mensen natuurlijk even de adem inhouden... en avondkerkdiensten uh, gelijk ook uh, in het teken worden gezet... van dat uh, bericht en ervoor voor Mandela ge uh, gebeden wordt. En uh, ja, men, men weet natuurlijk dat het kan gebeuren. En tegelijkertijd uh, is het iedere keer schokkend... Meneer Laring, wat weet u over zijn uh, gezondheid? Uh, kijk, het is een man van 94. Uh, uh, wat ik van weet van medewerkers uit zijn omgeving... Uh, wat zichtbaar was, al voordat hij zich eigenlijk terugtrok, is dat hij natuurlijk zeer moeilijk loopt, eigenlijk nauwelijks meer kan lopen. Hij heeft al vele jaren problemen met de longen. Daar moet op gecontroleerd worden. Dat vindt zijn oorzaak in uh, de jaren op uh, Robbeiland... en het werk in de kalkschroeven daar... Um, en hij is erg vergeten aan het worden. Maar dat uh, ja, is voor, ja, begin vorig jaar uh, met spoed opgenomen. Toen was er een longprobleem uh, en ademnood. Uh, maar men heeft, dat toen, uh, men heeft dat toen onder controle weten te krijgen. Goed, gisteravond waren er berichten dat hij niet meer praat, ook niet meer kon praten. President Zuma bezocht hem in het ziekenhuis en vertelde na afloop dat het goed gaat. Moeten we daar veel waarde aan hechten? Nou ja, ja ik, ik, ik, het, vorig jaar, toen hij werd opgenomen, is er een enorme paniek uitgebarst. Er zijn verschillende partijen rond Mandela, de regering... die natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn voor de is ook maar, maar ook de Nelson Mandela Foundation, de stichting... die eigenlijk over zijn gezondheid waakt, over de begeleiding van Mandela gaat... Nou, toen bleek dat er van alles niet afgestemd was. Dat is nu wel het geval. En ik denk eerlijk gezegd dat men behoorlijk nauwkeurig de berichten afweegt die naar buiten worden gecommuniceerd. En dat men uh, niet het risico zal nemen om ver naast de waarheid te gaan zitten. Is, is Zuid-Afrika voorbereid op zijn dood? Ja, dat denk ik wel. Kijk, hij is dertien jaar terug afgetreden. Hij heeft één periode gediend als president en daarmee natuurlijk ook een belangrijk voorbeeld gesteld. Niet eindeloos, maar door willen regeren. Uh, en ook het signaal willen geven van bereid je voor op een periode zonder Mandela. Het is een land met instituties, die zijn in ontwikkeling, daar is nog veel op aan te merken, maar ze zijn wel gevestigd en ze ontwikkelen zich. Er is een grondwet, er is een parlement, er zijn vrije media en ik denk dat dat... Uh, nou ja, dat, dat... ...de elementen zijn die in hoge mate helpen om, uh, om er een normaal land van te maken... ...niet aangewezen op, uh, ja, op iemand die voorgaat en uh, leiding geeft. Okay. Bart Naderink, journalist en hoofdredacteur van ZAM, Afrika Magazine. Dank voor nu. Geen dank. Goedemorgen. Gaan we naar Jenny Ribera, want die is uh, zeer populair in Mexico, de zangeres. Maar uh, ze is dood. Ze kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk. Het wrak van het vliegtuigje werd gisterochtend vroeg gevonden in de bergen van Noord-Mexico. Ribera was, samen met vier andere passagiers en twee piloten, onderweg van Monterrey, waar ze had opgetreden, naar Toluca, vlakbij mexico stad, toen het vliegtuigje van de radar verdween. Niemand overleefde de crash. Ribera was geboren in Californië, maar had Mexicaanse ouders. Het was dan ook vooral in Mexico waar ze enorm populair was door haar uitvoering van de norteno muziek een typisch Mexicaanse folkloremuziek. Ribera zei eerder dat haar concerten altijd heel emotionele gebeurtenissen zijn. Het is een hele belevenis voor het publiek en mijn vrouw zijn speelt daarbij zeker een rol. Ik geef me helemaal over. Het gaat om passie. Jenny Rivera, die ook in de jury zat van de Mexicaanse versie van The Voice is 43 jaar geworden. Het is licht buiten en bij licht gaan ze slepen aan de Ocean Victory... die nog altijd voor de kust van Zandvoort ligt en stuurloos is. maar eens kijken na 9 uur hoe het ermee gaat met die operatie. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Het aantal fieders neemt langzaam af. Er staan nog steeds 270 kilometer, dus de uh, top is wel druk geworden. Op de A6 Lelystad richting Muiden kunnen ze daarover meepraten... tussen Almere Buitenwest en de Hollandse Brug... staat 11 kilometer file door een ongeluk. Ook op de A10 bij Amsterdam, de Ring Amsterdam... Richting Zaanstad staat zes kilometer tussen knopen Amstel en Osdorp. ...komt ook door een ongeluk en de weg is daar ook weer vrij. En op de A27 Breda richting Gorkum. tussen Breda Noord en Oosterhout... ...vijf kilometer door een ongeluk en ook daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Nederlandse Bank komt met prognosecijfers vandaag voor de Nederlandse economie. Hoe gaat die er het komend jaar uitzien? Prognose van vorig jaar, heeft Mark Ropje Visser laten horen. Klopt er wel aardig, behalve ja. dan die plus... ...die we dan zouden kunnen verwachten ja. aan het eind van 2012... Hoe doen ze dat bij gereedschapsfabrikant guringman Robin? Ja, hoe gaan ze daarmee om? Hè? Uh, ik heb ook nog eventjes een, misschien wel aardige cijfertjes van een half jaar geleden. 11 juni was dat, kwamen er ook ramingen van de Nederlandse bank. Er werd gezegd, eerst een krimp, dan herstel. En toen werd er gezegd dat het werd er voor 2013 een bescheiden groei van 0,6 procent uh, voorspeld. Nou, ik ben benieuwd of de Nederlandse bank die prognose aanhoudt... en dat we zoiets uh, vandaag uh, weer gaan horen... Of misschien wel beter, dat zou helemaal leuk zijn. Maar als ik Wouter Buijs zo hoor, waar ik nu eventjes ben aangeschoven... van de verkoopafdeling, dan zit dat er niet in, hè, meneer Buijs. Nee, ik denk dat we blij mogen zijn als we het vorig jaar gaan halen. Dus met andere woorden, wij als bedrijf gaan zeker een 10% minder omzetten... Dat is dat mijn merkt u nu al? Dat is mijn verwachting. Ik zie ja, eraan aan, uh, wat ik net al zei, de betalingen die steeds moeilijker worden. Mensen komen uh, steeds meer met cashflow-problemen te zitten. Ja. En, en u bedoelt mensen, dat bedoelt u Bedrijf. andere bedrijven? Bedrijf, ja, dat ik Want dat. Uh, zit u dan achteraan, die moet u gaan bellen? van u waar u bellen. Ja, die moet ik gaan bellen en uh, ja, erop patent maken dat, uh, ja, dat ook wij het niet kunnen hebben als uh, het geld te lang uh, buiten staat. Dus, uh, er zijn geen, uh, geen bank. Nee. En, uh, en het geld staat nu langer buiten? Ja. De betaalstermijnen van, uh, van twee maanden worden makkelijk vier of vijf maanden. Dus. Dat, uh... En daar merk je dus aan dat collega bedrijven het ook moeilijker beginnen te krijgen? Ja, absoluut. Ja. Ja. Er zijn er dus ook die uh, met de kerst dichtgaan, een grote klant van ons, drie weken. Om uh, gewoon een soort van productiestop uh, te hebben, dat er te veel geproduceerd wordt. Is dat veel drie weken? Drie weken is heel veel, ja. ja. Bij het begin van de vorige crisis waar de bedrijven die een week of twee weken dicht gingen. Maar drie weken is wel erg fors, ja. Ja. ja. En zo voelt u een beetje aan het water van de komende maanden, zeg maar? Ja, Ja, ik heb er een slecht gevoel bij. Ja, absoluut. Wij zelf maken het op dit moment nog erg goed. We doen het nog goed, maar... Ik denk dat we hard moeten strijden om, eh, om 10% minder vast te houden volgend jaar. Ja. Wat, wat kunt u daaraan doen? Jullie zitten hier in de metaalbewerking. Jullie maken onderdeeltjes en gereedschappen voor de automobielindustrie, voor de vliegindustrie. Wat, waar, waar, waar, waar, u bent verkoper. Ja, nou, wij, maken, wij maken vooral gereedschap voor te produceren. Dus wij produceren zelf niet, uh, geen, geen product. dat. Uh, maar wij zijn dus uh, afhankelijk van een markt die produceert. En als het minder wordt, dan hebben ze ons minder nodig. Dat is eigenlijk het verhaal. En dan kan je nog zo'n goede verkoper zijn, maar als ze jouw vreesjes niet willen hebben, dan zit je hier uh, duimen te draaien. Je ziet ook langzaam dat de offerten die we uit hebben staan, uh, meer bevochten worden weer dan voorheen. Uh, in de is het, je doet de offerten uit, een minuut later heb je de orde. Ja. En uh, nu duurt het uh, allemaal wat langer, wordt wat meer omhandeld. Ja. ja. Tegen lagere prijzen en zo? Ja, zeker. Is het nog leuk zo in dit soort, dit soort tijden uh, dit soort werk te moeten doen? Zeker wel. Ja? Ja hoor. U, waar haalt u uw werkvreugde uit? Nou, bijvoorbeeld toch, toch, toch een offerte binnenhalen. Ja, hè? Of, of, ja. Of, uh, ja, dat is dan echt een prestatie. Nou ja, ze voelt dat dan, ja. Ja. En, uh, en Wanneer is u dat voor het, voor het laatst gelukt? Een offerte binnenhalen. Ja, denk, dat is elke dag aan de hand. Oh, ja, okay. wel, jawel. Ja. oh, dat is dan toch wel weer fijn. Ja, zeker wel. Het, het gaat, gaat dan ten koste van een collega bedrijf van u natuurlijk. Hè? Ja, het is een verdiening. Het is een vechtmarkt. Het is een vechtmarkt, ja, zeker. Ja, ja. dat klopt. Ja. En gaat het er heel hard aan toe? hard. Ja, het gaat er. Ja, je vecht voor wat je waar bent. Ja, hard wil ik niet ja, zeggen. weet maar... ik niet. Bent u een harder Bent u een J.R. Ewing? Nou ja, wat is hard? Je hebt iemand aan de telefoon en daarmee onderhandelen... en je weet ja. niet wat ze met de andere bedrijven doen. Je probeert daar wel ja, onder de duif te schieten van een ander. Ja, dat wel. Ja. Ja. Tuurlijk. En dat probeer je zo goed mogelijk te doen. En ondertussen voel je van, nou, we moeten echt met de hakken in het zand... voor het komende jaar. Zeker. Nou, benieuwd wat de directeur van de Nederlandse GeBank vanavond uh, gaat vertellen? Ik ook, heel benieuwd. Ja. En of het een beetje met uw verhaal en wie heeft er dan gelijk... als het nou voor twee verschillende verhalen zijn? Dan 2000, uh, eind 2013. Ja. Uh, ja, ja, dat zullen we dan af moeten wachten. Ja, zeker. Ja. Ik kom nog wel een keer bij u terug. Oké, okay, graag. Goed zo, Wouter Buis, uh, bedankt. Dank u nou, Weet u wat? Mark Robich Visser over een jaar gaat doen. Hij is vanochtend in Eindhoven. 9 minuten voor 9 is het. We moeten naar president Hugo Chavez van Venezuela, want die is opnieuw ziek. Hij heeft weer kanker. De ziekte waarvan hij vorig jaar genezen werd verklaard, is terug en hij moet ook weer opnieuw geopereerd worden. Het is niet anders, vertelde Chavez zelf op televisie. es necesario. Es imprescindible someterme a una nueva intervención een nieuwe interventie-chirurgica. Hij moet opnieuw onder het mes. En volgens correspondent Marion van Rooyen is het veelzeggend dat Chavez een opvolger heeft aangewezen. Tot nu toe had hij het, uh, iedereen die maar even daarvoor in aanmerking kwam. die werd door hem onmiddellijk politiek geliquideerd. Kijk, Chavez was natuurlijk voor eeuwig.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 Maar zijn grote voordeel is dat hij een ongelofelijke ja knikker is. En uh, dat Chavez, ja, dat hij als een van de weinigen... Uh, van het begin af aan tot nu toe... Uh, bij Chaves in de omgeving is kunnen blijven. Gewoon een hele trouwe volgeling. Hmm. Volgens mij gaat Chávez daar trouwens niet over Marion. Of denkt hij daar zelf anders over? Tuurlijk gaat Chávez daarover. Hij zegt gewoon tegen zijn aanhangers... Uh, ik zal er even bij halen...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 Het gaat dan helemaal schuiven in Venezuela. Echt, alles gaat schuiven. Maar goed, hij is er nog steeds, president Chavez, Venezolaanse president. Maar wel onderweg naar Cuba om weer te worden geopereerd aan kanker. Het heeft bij hem opnieuw de kop opgestoken. Correspondent Marion van Rooijen hoort u over Hugo Chavez. Zodagelijk, na het bulletin van 9 uur praten we u bij over het vrachtschip, de Ocean Victory. Die ligt nog altijd voor de kust van Zandvoort. U zou hem kunnen zien liggen vanaf het strand, vermoed ik zo nu het licht is in Nederland. Ik zou zeggen, ga even kijken. Dat heeft in ieder geval onze verslaggever Mark Hamer ook gedaan. Die is daar, dus hoort zo dadelijk uh, daar het laatste nieuws. En uh, we praten u bij over het omroepdebat dat vandaag begint. De VVD komt met een plan. De programma's van de regionale omroepen moeten volgens die partij worden uitgezonden via Nederland 3. Op die manier, zo heeft de partij bedacht, zou de programmering het minste lijden hebben... onder de bezuinigingen van in totaal 300 miljoen euro op de publieke omroep. Gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren. In Villa VPRO geluid loopt een blik achter de schermen van Focus. Kijk, als er nou iemand is die iets niet begrijpt... Hè? Ja. Of, of, of het gaat te snel, dan zeg je Bodo, ho, en stop. Oké. Okay. <laughs> ja. En dan rewinden we gewoon even. Goed, vandaag laten we een frisse wind over de redactie waaien. Er is airco. Geluid loopt. Iets na half vier in Villa VPRO. Radio 1, het nieuws van alle kanten.